Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag na een lange achtervolging op de A12 bij Zoetermeer drie mannen aangehouden. De aanleiding was een hevige ruzie in Vught in Brabant. Toen de politie daar arriveerde waren twee auto's weggereden. Een daarvan werd achterhaald waarna de politie de achtervolging inzette. Bij Zoetermeer kwam de vluchtende auto tegen de vangrail tot stilstand. Op de eerste zwarte zaterdag van het vakantieseizoen... was het vooral in Frankrijk en Duitsland zeer druk op de wegen. Rond het middaguur stond in Frankrijk zo'n 1100 kilometer file. In Duitsland was het ook druk... omdat in een aantal deelstaten de zomervakantie is begonnen... terwijl die in andere regio's juist voorbij is. Zanger Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op Facebook schrijft de 63-jarige zanger dat hij uitgezeide kanker heeft... en dat er niets meer aan te doen is. Rot werd in mei geopereerd aan een tumor in zijn maag en darmen. Daarvan leek hij hersteld te zijn. Rot schrijft verder dat hij blijft optreden tot hij erbij neervalt. Italië, Griekenland en Turkije worden geteisterd... door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat de dodental als gevolg van de bosbranden op 6. Op Sicilië proberen honderden reddingswerkers het vuur te doven. Griekenland heeft een noodsplan in werking gesteld... En ook de rest van de Balkan gaat gebukt onder de hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden. In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de wapendiefstal uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse afgelopen juni. Een van de gearresteerden is een politieagent. Het ging in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers. Het is onduidelijk waarom Boutersen zoveel wapens in zijn huis had liggen. Het weer vannacht wisselend bewolkt en vrijwel droog. Morgen begint eerst geregeld uh, met de zon. Maar al snel ontstaan er stapelwolken. In de middag vooral landinwaarts stevige buien... met kans op onweer en lokaal veel neerslag. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort... Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. hebben nu de Nightwalk. In the beginning... in de was And Jack had a groove And from this groove came the groove DJ Kjavistelli Yeah pushing to the side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 I want you to show me love Hold me down, never let me go Take me in I want you to show me love I want you to show me love show Circles till there's nothing left